Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is op zoek naar twee ontvoerde kinderen... Het gaat om de elfjarige Lea en de zesjarige McKady. Ze zijn vanmorgen voor het laatst gezien op het station van Dalfsen in Overijssel. De politie weet niet waar ze zijn of in welk voertuig ze zijn meegenomen. Er is een Amber Alert verstuurd en dat gebeurt maar zelden. De politie verzuurt zo'n oproep alleen als ze denken dat een kind in levensgevaar is. De laatste keer was in 2022 bij de vermissing van de elfjarige Jaden in Den Haag. Een man van 21 is veroordeeld voor de moord op de 17-jarige Jet uit Winsum in Groningen. James Lee S. was 19 toen hij zijn ex-vriendin doodstak toen ze van haar werk naar huis fietste. Mijn collega David van NOS Stories weet meer. De rechter vond het duidelijk bewezen dat James Lee S. de moord uitgebreid gepland heeft. En ook het precies zo heeft uitgevoerd. Hij heeft haar opgewacht na haar werk met een groot keukenmes. En had daarvoor zelfs een extra setje kleding bij zich. Uh, en hij had ook de plannen vooraf gedeeld in Snapchat. Video's. Hij krijgt 9 jaar cel en TBS met dwangverpleging met OM had 12 jaar cel geëist. En de Franse politica Marine Le Pen mag niet meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen. Ze is veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Continent Frank Renaud legt uit hoe ze dat deed. De partij en Marine Le Pen die incasseerden dat geld... maar die lieten die fractiemedewerkers vervolgens gewoon voor de partij in Frankrijk werken... en niet voor het Europees parlement. En volgens de rechter was daarmee sprake van systematische fraude door Marine Le Pen, door de partij. En Marine Le Pen was ook de spil van al die fraude, zei de rechter. Ze heeft ook een celstraf van twee jaar gekregen...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 Begin van de tweede uur Zandvoort op zaterdag met ABC en uh, Be Near Me. Ja, even na drie uur. Het uh, tweede uur, wat hebben we daarin, uh, Dolly? Je stelt altijd vragen die ik niet verwacht. Oh, oké. Okay. Uh, ja, nee, maar ik, ik heb wel een antwoord, hoor. Uh, we gaan uh, natuurlijk weer uit... Wie uh, uh, uh, <laughs> moest ik hebben? De A van aandacht besteden aan uh, de nieuwtjes uh, vanuit Zandvoort. En we hebben weer een bomvolle evenementenagenda. Ik is zo vol dat ik zelfs keuzes heb moeten maken. Dat, dat komt niet vaak meer voor. Want we komen net weer uit die winterperiode. Dat alles een beetje gematigd is. En ja, nu, er, er, er komt weer zoveel wat, uh, wat we kunnen gaan doen. En uiteraard uh, nog meer nieuws. Zeker, Met nou leuk. ja. Het voetbal hebben we helaas geen live nee, verslaggeving nee, vandaag. Nee. Het was, ja, nou, was het vorige week ook niet zo uh, geweldig. Uh, dus uh, niet om over naar huis te schrijven, nee, laat staan om daarover te praten. We zouden nee. graag uh, daar wel verslag van doen hoor. Maar wegens omstandigheden ja, kan dat. Uh, is niet gelukt. Niet, niet, doorgaan is niet gelukt. Nee. Maar uh, ja, we, mocht er nieuws over zijn, uh, mochten we nieuws krijgen vanaf het uh, veld. Dan hou je uiteraard daarvan op de hoogte van de wedstrijd van vandaag. Verder hebben we naast alle informatie ook lekkere muziek. En dit is een plaat van D-Train. En die gaat over muziek. Nou oh, ja. Ja. ja. Je bedenkt het toch niet. hè? Zeker. Nou luister maar. What would you do music? Where would you be without a song? Music. Where would you be without soul? How would you feel without your music? What would you do without soul? People often ask me, Can I climb a mountain top? Surely love There is a song For all of us to sing Open up your mouth Let me hear it ring What would you do you, Without your music Where yeah, would you be without a song I don't know, I don't know What you feel Without your music En zo is het maar net, hè? Wat uh, D-Train zegt en uh, Paul al heeft er aan uh, meegewerkt. Klopt als een bus. Wat moet je doen without music? Nou, daarom zitten wij bij de radio, ja. door. Nou, maar dat is waar. Ja, is ook zo. Dat is waar. En dan word je dan weer een beetje vrolijk van. Uh, ook al zijn de momenten dat het uh, niet zo lekker gaat en dergelijke. Zeker. Ja, heb je gewoon ja. uh, lekker de muziek en de zingen lekker mee met deze van uh, Deodato. Deodato. Het ja, was altijd leuk hoor. De happy hours. Die hebben wij nog uh, meegemaakt. En dan uh, kon je ja, twee drankjes halen voor de prijs van één. Ja. ja wat een mooie ja. tijd was dat. Dat zich. was zeker een mooie tijd. Ja. Ik weet nog dat er in de Zeestraat was er een zaak. Op dat hoekje. Die hadden uh, uh, dan één keer in de week happy hour geloof ik. Of elke dag weet ik het. Maar dan was een pilsje één gulden. Ja. Wat En hey, toen hebben ze... Ja, dat, en, en daar kwam natuurlijk veel volk op af en een, een deel daarvan bleef hangen als uh, vast, vast publiek. Maar uh, die, die kregen toen uh, uh, problemen met de belasting, omdat ze te, te goedkoop aan het verkopen waren. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, nou ja Hoe dat ik... precies zat, weet ik ook niet, maar ik kan me nog herinneren dat dat, oh jongen, dat, dat was heel wat. Ik heb het bij de, bij de Bierburg meegemaakt. Ja. Boven de HEMA. Ja. Maar het liep helemaal uit de hand. Want wat gebeurde nou. er? had je een happy hour. Ja. En dan bestelde, was je met een groepje. Van vier, vijf man ja. waren we dan. Zeg maar. En er werd er nou ja, één krat één krat bier besteld, gewoon. Ja, ja, ja. Dus met 24 flesjes erin. En, ja. Uh, ja, dan kreeg je twee kratten bier. En uh, die zette je ergens in de hoeken uh, in, de, in de discotheek. En dan had je voor de rest van de avond... Ja, te drinken. Had, je, had, je, had je al, je drank al in huis. Uh, uh, slim. Voor de helft van de prijs. Heel slim. Dus uh, ja, dat uh, was ook niet helemaal... Uh, de bedoeling, uh, de, nee. de bedoeling van, uh, van de was barkeeper. Het was wel de bedoeling dus, dat je het voor, voor het uurtje over... was alles opgedronken had, natuurlijk. Uh, precies, dat ja. je gewoon even een uh, uurtje ja. even wat... Uh, Matseprijsjes, zeg maar. Om mensen binnen ja. te krijgen ook natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. En daarna gewoon weer normaal betalen. Ja, ja, maar ja maar Dit dat was wel al niet. een mooie truc. Ja, dus, uh, nou ja, je hebt nu. nog wat ja, nieuws mooi. voor ons, hè? Ja, want uh, toevallig kwam ik uh, stuit ik op een uh, bericht. Dat, uh, dat gaat over fietsen. Ja, fietsen zijn in Nederland natuurlijk onmisbaar. Maar ze zijn ook een geliefd doelwit voor dieven. Uh, en zelfs als je denkt dat je fietsen veilig achter Slot en Grendel staat... Een kan de diefstal alsnog plaatsvinden, natuurlijk. En uh, dat is uh, zoals bijvoorbeeld in Haarlem. Uh, de, de stad die stond zelfs in de top 10 uh, gemeente... waar per duizend huishoudens de meeste diefstallen plaatsvonden in 2024. Daar gaat het om. Maar maar Haarlem was staat nog onder Zandvoort. Hè? Ja, joh. Uh, Zandvoort staat uh, in de top 10 op een vierde plek als het om uh, aangiftes gaat van fietstiefstallen. De, de ergste is uh, de stad Veren. Dan volgt uh, Nijmegen en pas dan, dat verbaasde me ook, komt Amsterdam... Ik dacht dat het in Amsterdam het allerergste was. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En daarna komt Zandvoort. Dat Had is jij niet te geloof. Nee, helemaal niet. Nee, en pas, en pas na Zandvoort komt, uh, qua, uh, wat de berekeningen betreft... Eindhoven en pas dan Haarlem. Ja, je ziet wel veel bij de studentenstad. Uh, zeg ja, maar, dat, dat je... insinueren ze dan wel in dat bericht ook. Dat, uh, dat het... Uh, uh, uh, wel uh, uh, opmerkelijk is dat uh, uh, in studentensteden... maar ja, zo, wij, hebben tof, wij zijn toch niet echt een studentenstad? Nee, maar we zijn een, nee. be een beetje Amsterdam Beats, hè? Dus, uh, ja, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Maar ja, gelukkig, uh, er worden in het bericht ook wat uh, tips meegegeven. Dus ik zal ze even heel snel aan u doorgeven. Maar ja, goed, je kan het zelf ook bedenken natuurlijk. Gebruik een goedgekeurd slot. Parkeer je fiets op veilige plekken. Noteer je merk, model en frame nummer. Want er worden heel vaak fietsen gevonden. En dan wordt er gezocht naar de aangifte die kan corresponderen met, met, met die merk, model en frame nummer. En dan heb je je fiets terug. Dan krijg je een belletje. Oh ja. Dat is echt waar. Dus uh, dat kan je ook wel eens zien bij overtreders, weet je wel, dat ze dat, ze dat doen. Bij het tv-programma. En neem natuurlijk een fietsverzekering. He. Zeker. Het is een, een boel geld, dat snap ik wel. Maar aan de andere kant, als je fiets gejat wordt, dan ben je blij dat je toch weer een nieuwe kunt halen. En als je geen frame nummer kan vinden, dan rij je waarschijnlijk al op een gestolen fiets. Uh, dat, dan die die is, is die weggevuild. Uh... Die kans is 95%. Zeker. Ja. Maar goed, het volgende berichtje: het Zandvoorts Museum organiseert in samenwerking met fotokring Zandvoort en freelance fotograaf Joyce Goverde een fotowedstrijd voor alle middelbare scholen in Zandvoort. Maar ook in Heemstede en Haarlem, die doen ook mee. Maak foto's geïnspireerd door de tentoonstelling Zandvoort in beeld... de Bakels tentoonstelling. En leg de essentie van het moment vast... op basis van zwart-wit straatfotografie of architectuur. Je kunt je foto's inleveren voor 16 april. En dan maak je met je klas kans op een eigen expositie in het Zandvoors Museum van 17 tot en met 25 mei. Nou, hoe leuk is dat? Zeker. En ja, je moet je, je, of je moet, je kunt als je dit leuk vindt om te gaan doen, je klas aanmelden en even naar de voorwaarden vragen door een mail te sturen naar G van Loon, apenstaartje Zandvoortsmuseum.nl. Maar je kunt ook alle informatie... even nalezen op de website... van het Zandvoortsmuseum. Dat is www.zandvoortsmuseum.nl Wil je nog een berichtje? Ja, doe maar. Ja? Nou, De horecaondernemers in het centrum van Zandvoort... mogen hun terrassen uitbreiden... tijdens de zomerafsluiting... je had het er net al over... van 21 juni... tot en met 24 september... Nee, 14, moet ik zeggen, sorry. 14 september 2025. Dat geldt voor terrassen aan de Haltestraat, Raadhuisplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Kerkstraat en de Zeestraat. De ondernemers moeten dan wel voor 11 april een aanvraag indienen bij de gemeente. En van 21 juni tot en met 14 september tussen 5 uur en 2 uur mogen de ondernemers gelegen in de net genoemde straten hun terras dan uitbreiden als ze een vergunning hebben gekregen. En in de Haltestraat mag het terras tot aan de rand van de stoep. En uh, Raadhuisplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Kerkstraat, Zeestraat mag het terras anderhalve meter groter. Handhavers controleren regelmatig of de terrasuitbreiding voldoet aan de voorwaarden. Dus u hoeft niet naar wat ik net gezegd heb, zelf met een uh, metertje de straat op om te kijken. Je of krijgt het zelf te, te horen. Dus, uh, ja. De boete valt wel op de deur, maar. Oh. Ja, zeker. Jazeker, er volgt wel een sanctie. Ja, op als je ja er niet waarschijnlijk, aan houdt. waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, ja. nou ja, het is wel goed uh, dat het uh -huh. weer uh, afgesloten wordt. Alleen dan ook maar voor de fietsers. Hè. Daar pleiten wij, althans ik wel, voor dat het totaal afgesloten dat het totaal, wordt. Dat het totaal ja, dat het gewoon voetgangersgebied wordt. veiligheid en groene lijkt het mij wel. Nou, dankjewel. Ja. Berichten ook na te lezen op de ZFM app en die kan je gratis downloaden onder meer in de Play Store. Had ik nog een ander bericht uh, gevonden dat er uh, 10.000 zakken in Haarlem zijn en 2.000 zakken in Stanford. Uh, nou, wat dat allemaal Zaken? inhoudt? Ja, allemaal zakken gewoon. Ik dacht dat we alleen maar kwallen. hadden. Hebben ja, we, we hebben ook kwallen, maar we ja. hebben ook zakken hè? Ja. We hebben er ook genoeg <laughs> van. Nou, daarover straks wel meer in het programma Zandvoort op de zaterdag. I'll be over de stalker in uh, Every Breath You Take door de, de housing van de jaren 80 van uh, De Palis. Daarmee is het uh, ruim half vier alweer uh, geweest. We krijgen wel uh, standen door van uh, de voetbalwedstrijd uh, op dit moment, uh, Dolly. Ja. Dus uh, wij hebben net uh, doorgekregen dat het uh, met rust 1-1 stond uh, daar, oh, uh, dus... Uh, dat gaat nog spannend worden. spelletje, maar we moeten een keer met uh, winst naar huis gaan. Dus ja. uh, laten we ja, hopen ja, dat ja. ze het nog kunnen omkeren tot een uh, mooie winst uh, voor vandaag. Ik ga tussendoor duimen. Zeker weten. Ja, voor ze. Nou, de evenementjes hè. Gaan we naar de evenementen. De toe? evenementen. Ja, nou ja er is ook alweer. Uh, je hebt het net over voetbal. Lekker sportief. Maar hier is ook alles sportief hoor aan de kust. Want dit weekend wordt dus op 29 maart afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Nou, die is in volle gang, zo niet, misschien al afgelopen. Uh, ja, en, en niet voor niets heeft uh, heet dit wandelevenement van Le, uh, Champion... De 30 van Zandvoort, want al het unieke van de Noord-Hollandse Badplaats en de directe omgeving komt samen in die mooie route van 30 kilometer. Um, ja, je uh, kan kiezen hè, voor 20 kilometer en, en 30 geloof ik zelfs. In ieder geval, alles wat je gezien hebt, kan je onder meer een bezoekje brengen aan het prachtige Vogelmeer. En je finisht in de gezellige dorpskern van Zandvoort, waar je na afloop van je prestatie op één van de vele terrasjes alles kunt vieren. En ik denk dat we nu op dit punt zitten, dat mensen lekker in het zonnetje deze dag aan het afsluiten zijn... Dus uh, mocht je niet hebben willen wandelen en toch meemaken uh, hoe het afloopt... Het sfeertje, lekker even zeker. naar het dorp even een sfeertje proeven, zo is dat. En dan gaan we morgen kijken, want uh, dan kan iedereen een fantastische dag beleven... bij de Omloop van Zandvoort. Tijdens de 11e editie van de Omloop van Zandvoort... worden nieuwe routes voor de 40, 80 en 120 kilometer gefietst.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 Onderweg komen de deelnemers verzorgingsposten tegen... waar ze even lekker bij kunnen tanken. En op dezelfde dag als de Omloop van Zandvoort... gaan 15.000 lopers van start... bij het hardloop-evenement zandvoort -Sikwiren. Nou, Als je daar wat meer over wilt weten... kun je kijken op de website www.omloopvanzandvoort.nl Nou... Um... Even kijken, daar ga ik... Oh, de, ja, nou ja, de, ik kan er ook even over doorgaan trouwens zie ik. Want ik heb er ook van alles over gezegd. Zag ik dat nog even doen? Doe maar. Ja, dat, want het meest afwisselende hardloopparcours van Nederland... vind je dus bij de Zandvoort Circuit Run. Tijdens de 16e editie op zondag 30 maart... is geen enkele kilometer hetzelfde. Voor de 10 EM is een aantrekkelijk, uiterst afwisselend en uitdagend parcours samengesteld over het circuit, het strand, het duingebied en het centrum van Zandvoort. De 12 kilometer is in te delen in drie stukken van 4 kilometer. Het circuit, het strand en de boulevard en het centrum. En ook als je voor het parcours van 4 kilometer gaat, heb je de kans om over het asfalt van het circuit te rennen. Hoewel beroemd door de autoracers is het door de asfaltheuvels ook een unieke hardloopuitdaging. Uh, ren je de uh, 16,1 kilometer of 12 kilometer, dan kom je ook mul of misschien wel juist hard zand tegen. Goed, dat is dat. Dan gaan we naar uh, 2 april. Ik moet even de bladzijde omslaan. Je slaat Twee er april. 1 april over. 1 april sla ik hartstikke over. Ik okay. zou niet weten wie er dan wat gaat doen. Of... Heel verstandig. heel verstandig. Ja, uh, ik geloof dat niemand het aandurft... om wat te ondernemen op 1 april. Uh, dompel je onder... in de geschiedenis van de Atlantikwal... en ontdek samen... met een deskundige gids... de verborgen bunkers in het prachtige... duinlandschap rond Zandvoort. De bunkerwandeling... is op woensdagen van april... dus dan gaat het weer beginnen... Uh, tot en met augustus om uh, 7 uur des avonds en de duur is ongeveer anderhalf uur. Je start dan aan de ingang van de Amsterdamse waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan 130. De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief de entree van de waterleidingduinen. En uh, er uh, kan een groep gevormd worden tussen de 6 en de 20 deelnemers. Er wordt wel aanbevolen om stevig schoeisel aan te trekken. En je kunt je opgeven door een mail te sturen naar infoapenstaartjezandvoortsmuseum.nl. Dan van 4 tot en met 6 april is de traditionele aftrap van het seizoen de voorjaarraces van het Grand Prix-circuit Zand in Zandvoort. In het weekend van 24 tot 6 april zal de eerste ronde van alle VRM-klassen worden verreden. Zowel de Supercar Challenge, de BMW M2 Cup Benelux, de Mazda MX-5 Cup... als de Ford Fiesta Sprint Cup zullen hier het seizoen aftrappen. De voorjaarraces staan garant voor een weekend vol met raceactie. Uh, Goed, dan gaan we naar 12 april... Ontdek het echte Zandvoort en beleef op een ontspannen manier de rijke geschiedenis en cultuur. Laat u meevoeren door het oude dorpshart. Ontdek hoe Zandvoorters dus vroeger leefden. Welke beroemde personen hier verbleven. En welke monumentale gebouwen er eens stonden en nog altijd staan. De wandeling, het uh, gaat hier om de wandeling door het uh, dorp. De duur is ongeveer anderhalf uur. Vanaf uh, maart tot en met oktober wordt dat om de twee weken om één uur. Wordt er dan afgetrapt in het Zandvoortsmuseum. Het kost 10 euro per persoon. Ook hier tussen de zes en de twaalf deelnemers. En ook in het Duits is het mogelijk. Alsof die kunnen ook uh, jede weken eenmaal niet uh, wandelen... Uh, door ons uh, spazieren, uh, he, is spazieren, ja wandelen. Wandelen is toch ook een woord? Uh, nee, wandelen is niet. Nee, uh, wandelen. Oh. Wandelen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, toch kunnen ze niet spa Nou ja, dag. Uh, het is in Duits ook mogelijk. <lacht> Natuurlijk. Ja, maar niet door mij. Voor vragen <lacht> of reserveren, info apenstaartjesandvoortsmuseum.nl Volgens mij ga je al naar de volgende plaat toe, uh, zo'n beetje, hè, met uh, al dat uh, Duits van jou. Oh, is dat zo? Ja. We hebben een Duits plaatje. Ja, een Duits plaatje. Sorry. Nou, nog, ik heb nog twee dingetjes, dan mag je de naald erop zetten, goed? Goed. Ja, oké. Okay. Sorry dat ik je regie overneem. De Meeting. Ja, dat is een grappige en herkenbare voorstelling... over de dynamiek in een groep... onder regie van Nathalie Plantinga... geschreven door Robert-Jan Proos... en de acteurs van toneelgroep Hildering. Die gaan het uitvoeren en die nodigen u van harte uit... voor een avond vol herkenning en hilariteit. Nou, dat kan je wel eens ze overlaten. Even, even kort samengevat, een groep mensen die organiseert al jaren een groot evenement voor een goed doel. En de jaarlijkse evaluatievergadering na het evenement is echter al lang geen feestje meer. De groep is verdeeld sinds het overlijden van hun oude voorzitter. En de nieuwe voorzitter heeft het moeilijk om de boel bij elkaar te houden. En dan komt er ook nog eens een potentieel nieuws, nieuw bestuurslid mee vergaderen. Nou, herken je het enigszins, dan mag je die voorstelling zeker niet missen. Datum is 11 april, uh, om kwart over acht in de Blauwe Tram. De meeting. Ja. Nou, dan het laatste is ook een beetje een, uh, van de cultuurhoek. Of is de cultuurhoek. De dagboeken van Anne Frank inspireren diverse schrijvers en theatermakers. En Fred Rozenhart belicht met Lotte het karakter van de vrouw van Frits Pfeffer. Want Pfeffer speelde een belangrijke rol in het Achterhuis en een essentiële rol in Lottes leven. Maar wie was hij nu werkelijk? Nou, Frits was de grote liefde van Lotte... en haar volledige naam was Charlotte Pfeffer Caletta. Maar Lotte wist niet eens waar Frits ondergedoken zat in de oorlog... en zij ontdekte na de oorlog pas hoe hij werkelijk was. Anne Frank die schilderde hem heel anders in haar dagboek... dan hoe Lotte hem beleefde was Dussel, en dat was de bijnaam van Frits Pfeffer... een sikke, neurige, kleinzielige en irritante man. Nou, wie het stuk zag, heeft het nog steeds over dit indrukwekkende drieluik... dat je echt gezien moet hebben. Het is geschreven door Fred Rozenhart. De acteurs zijn Joan Roelenveld die speelt uh, Lotte. Uh, Lea Bos, die speelt Anna Frank. En Fred Rosenhart die speelt uh, Frits... Frits Pfeffer, uh, het gaat plaatsvinden op 12 april om drie uur desmiddags in het Oude Raadhuis oh, okay. aan de Halterstraat. Nou, helemaal goed. Dolly, yes. dank je wel. Ja, wat, een, wat een evenement, hè? Ach, en dan heb ik nog moeten kiezen, want ik had nog wel drie, drie blaadjes vol kunnen halen. Ja, je hebt, je hebt het bijna voor elkaar gekregen tot vier uur. Nee, een kwartiertje heb je ah, over, maar nou, goed. Ja. Nou ja, we gaan uh, weer een uh, leuk plaatje draaien. Het Duitse plaatje doen we zo meteen even. Ja, dan, dan ik ga even de keel... Uh, even, even wat uh, mee aan de hand. Maar uh, oh, we gaan eerst uh, de Echt? kiffer uh, draaien. in the bars on a Friday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 Ik heb 20 Kinder, mijn vrouw is schön. Hm, alle komen voorbij, ik brauch niet uit te gaan Ik heb een vrouw het huis aan Ik een land met unbekannten Straßen.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 Der Mond scheint hell auf mein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Traum ist schön, alle kommen vorbei, ich brauch mich rauszugehen. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaum lieben auf dem weg ich hab 20 kinder meine frau ist schön hm, alle kommen vorbei ich brauch mich rauszugehen. Yeah, yeah, yeah, yeah. hier bin ich geboren hier werde ich begraben ik heb taube ooren, wijs baard en zit garten. Mijn honderd enkels spelen crickets op 'n razend. Ja, Dolly en ik hadden het net over deze plaat, maar het zegt je echt niks. Ik, ik Peter Fox en Houta MC. Ik hoor hem echt voor het eerst, ja? Echt waar? Ja, echt? Nou, toch is Moet ik een me schamen? Nou ja, een klein beetje. Dat is oh, yes. best een grote in het opvoeding, hè? Geeft helemaal niks. <laughs> ik breng het je wel weer bij hoor, op een spoeddagmiddag. Sister hier is hier.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 Can't make it Ja, dat was Amerika en Sister Golden Hair. We komen nog even terug op de evenementenagenda. Ja? Dat vertelde je net over Fred Rozenhout. Uh, uh, ja, mooi stuk wil ik niet zeggen, toch? Jawel, het is mooi. Ja, mooi. Maar hoe moet je dat ja, dan, dan in, in de situatie nou ja, weet je, uh, dat iets verdrietig is, uh, kan, kan ook wel mooi uitgebeeld worden. En, en dat gaat zeker gebeuren. Het, is, het schijnt heel indrukwekkend te zijn. Ik ga het ook voor het eerst zien hoor, want ik ga ook uh, uh, zeker kijken. Uh, maar in het uh, kader van uh, 80 jaar bevrijding en uh, de nadering weer van 4 mei... Uh, heeft Fred Rozenhart besloten om een aantal uh, stukken weer te gaan opvoeren... Uh, zeker omdat Lea na drie jaar uh, vragen... Hij, kijk, zijn, zijn, zijn Anne Frank uh, is, was ermee gestopt. Want die was inmiddels 40 jaar en die zei... Ik kan het niet meer verkopen. Uh, plus dat ze uh, uh, was gaan werken bij Gerard Alder, liefste als violiste. Dus ze kreeg het zo druk. En sinds die tijd heeft Fred Rozenhart steeds aan Lea gevraagd... Van joh, wil jij alsjeblieft Anne Frank spelen? Maar... Die monologen spraken haar destijds niet aan. Was er nog net een jong voor waarschijnlijk. En nu heeft ze gezegd, ja Fred, bij de, toen hij het weer vroeg, ik, ik ga het doen. Dus, dit keer gaat hij uh, weer opgevoerd opgevo worden. En uh, heel mooi dat het uh, de eerste keer, dat gaat zijn bij ons in Zandvoort in het uh, pop-up theater. Is dat het uh, uh, oude raadhuis, hè, toch? Het oude raadhuis, uh, ja, daar uh, komt dus een... een, een een stuk dat geschreven is door Fred Rozenhart. Dat heet Lotte. En waarom heet het Lotte? Het, kijk, Anne Frank is nu eens niet de hoofdrolspeelster waar het om gaat. Het gaat om uh, Lotte, uh, Charlotte uh, Pfeffer. Die was getrouwd met Frits Pfeffer. Nou, Frits Pfeffer was een, een Joodse man. En Charlotte niet. Dat was een, uh, een niet-Joodse vrouw. Maar Frits die moest dus onderduiken. En um, die mocht een onderduikplekje krijgen. Omdat hij de vaste tandarts was. Tandarts van de... Um, nou, verdorie. Ik, uh, ik loop even vast. Nou, van de familie Frank. En uh, die hebben het goedgekeurd dat hij ook bij hen in het uh, achterhuis uh, zou komen. Maar... Maar, en dat was natuurlijk wel even een dingetje. Kijk, Frits dacht dat het misschien even voor een paar weken zou zijn. Dus ze hebben het zo geregeld dat hij bij Anne op de kamer uh, mocht slapen en, en verblijven. Maar dat ging natuurlijk niet een paar weken duren. Dat heeft veel langer geduurd. En de, de, de, de relatie tussen Anne Frank en Frits Pfeffer, daar wordt dus heel erg de nadruk op gelegd. Maar vooral Charlotte, die in een, op een ander in het toneel op een ander moment zit te spreken. natuurlijk. Want die kijkt terug naar... Zij begreep niet, later lezend in het dagboek van Anne Frank... wat zij over de man schreef. Dus over Frits. Want zo kende zij hem helemaal niet. En dat wordt helemaal opgebouwd. En dan ga je op een heel andere manier ook kijken naar... Naar de ellende. Het is even een andere insteek naar de ellende die het met zich mee heeft gebracht voor de mensen. En hoe dat verwerkt werd. Dus hartstikke interessant. Heel indrukwekkend. Um, nou Zoals ik al zei, 12 april 2025. Oude Raadhuis. Het start om drie uur. En je moet reserveren, want er is maar een beperkt aantal plaatsen. En het reserveren, dat reserveren kan via Fred apenstaartjehotmail.com En de entreeprijs, schrik niet, is 0 euro. Nul. En als je die niet bij je hebt, 0 euro? Dan heb je pech. Dan, dan dan, heb je maar pech. ja, misschien mag je dan voor niks naar binnen. Oh, dat is nog Als je beter. zo arm bent dat je geen 0 euro uh, kunt okay, okay, zitten. Okay. Nee, nou, nee, het is gratis. Het wordt, uh, wordt aangeboden door Stichting Beleefs Antwoord. 12 april... In het uh, Oude Raadhuis om ja, drie uur. Drie uur dus, uh... Maar het kan zijn, want er zijn maar 25 plekken. Het is een heel klein pop-up theatertje wat er is. Het is trouwens opgericht door uh, Arnold Jan Scheer. Die kwam met dat idee om dat te doen. En die is daar, is ook misschien leuk om te melden: een tovenaarschool begonnen voor kinderen. Ah. Ja. Ik weet even zo gauw de, de naam niet meer van de tovenaar die les geeft. Dat kan ik misschien wel even opzoeken hoor. Dat we dat straks nog even snel melden. Maar dat dus. Dat dus, dankjewel Dolly. En tot zo meteen, dan zijn we er weer met een uh, uur lang Zandvoort op zaterdag. Uiteraard ook Marco Tommis, hij is uh, inmiddels uh, binnen in de studio. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey Marco. Hey Marco, straks hey. weer.